9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump heeft op Twitter gereageerd... op de onrustige situatie in Venezuela. Trump schrijft dat hij de zaak monitort... en dat de VS het Venezolaanse volk steunt en hun vrijheid. Canada vraagt om een spoedvergadering van de Lima-groep. Dat zijn 12 Latijns-Amerikaanse landen en Canada. Canada wil dat de veiligheid van de oppositieleiders... en demonstranten in Venezuela gegarandeerd wordt... Oppositieleider Guaido heeft vandaag gezegd dat het de dag is om president Maduro omver te werpen en dat het leger hem daarbij steunt. De foto van kroongetuige Nabil B. is niet één keer, maar in totaal vier keer op plekken beland waar de foto niet had moeten komen. Dat meldt het AD. De kroongetuigen zitten een getuigenbeschermingsprogramma na zijn verklaringen over de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan T., Onlangs werd bekend dat het OM per ongeluk de foto had verspreid... onder verdachten tegen wie hij heeft verklaard. Nu blijkt dat die foto nog vaker is gedeeld. Eerder werd de broer van Nabil B. doodgeschoten... waarschijnlijk als vergelding. Sindsdien zit de familie van de kroongetuigen ondergedoken. In Apeldoorn is vandaag stilgestaan... bij de aanslag op Koninginnedag vandaag tien jaar geleden. In 2009 reed Karstee met zijn auto in op het publiek. Zeven toeschouwers kwamen om, tientallen raakten gewond. Vanmiddag was er een besloten bijeenkomst... voor nabestaande slachtoffers en familieleden. Ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren daarbij aanwezig. Daarna was er in de grote kerk een openbare herdenking... waar mensen een kaarsje konden aansteken en bloemen konden leggen. Duizenden kippers zijn vanmiddag omgekomen... bij een grote uitslaande brand in Renswouden...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 Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de avond Oh ik ben rijker dan ik ooit heb te Ik heb jouw liefde elke nacht slaap jij me. to be looking at the ball, looking at the city. what do you mean you see one crowded polluted thinking town your warm and sweet, sweet. Make the sweet. you're talking to a tourist whose every moves among the purists i get my kids above the waistline sunshine Contemplate. me van De Lente.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 www.zfmzandvoort.nl FM Zandvoort. En als ik ben, heb ik een beer, heb ik een beer, heb ik een beer, heb ik hurt, beer, heb ik but there's no way out I've been hurting.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 one guy.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 It. Oh, Could stop it only